Oké, okay, goedendag allemaal, dames en heren, zoals ik dat maar even netjes mag zeggen. Um, vandaag zullen jullie het alleen met mij moeten doen, want uh, Tom uh, viel hem toch wel allemaal een beetje tegen, de operatie. En hij ligt blijkbaar met uh, zware buikspierpijnen uh, bij te komen. Dus hij wilde de uh, deze vrijdag overslaan, maar hij zei dat hij volgende week in ieder geval weer op kantoor was. Dus uh, dat wilde ik even laten weten. Ik laat even los voor andere opmerkingen. Ja, dat was een hele snelle. Uh, wat gaan we vandaag doen? Uh, er zijn een aantal vragen. Ik hoop dat jullie mij vandaag een beetje bij willen staan. Want er zijn inderdaad een paar vragen waar ik geen antwoord op weet, omdat ik uh, de appjes niet heb. Um, ik dacht aan vandaag de onderwerpen Nibelus Light te bespreken. En dat is een tekstbewerker. En de app In Concert. En dan, uh, als er nog wat tijd is, heb ik er nog wel twee achter de hand. Um, dus we gaan even kijken hoe ver we komen. Mocht je zelf uh, een uh, leuk appje zijn tegengekomen en willen bespreken. Hulp is vandaag van harte welkom. Uh, net als op alle andere dagen trouwens. Um, eens even kijken. Uh, ik ga eens beginnen met de eerste vraag. En hopelijk kunnen jullie mij daar een beetje bij bijstaan. Het gaat over Whatsapp. En um, de, de vraag is, uh, ik heb geen WhatsApp, vandaar dat ik het niet kun, kan nakijken, maar uh, als je een gesproken bericht wil doen, uh, moet je dan dubbelteken op gesproken bericht of moet je uh, de knop tikken en dan vasthouden? Dat is de vraag. Ik weet niet of het er mensen zijn die de WhatsApp gebruiken. Je moet tikken op dat uh, talk-knop en als je uitgesproken bent, laat je hem los en dan wordt hij automatisch verzonden. Ja, Even voor alle duidelijkheid, volgens mij moet je dubbel tikken vasthouden en inderdaad dan, je blijft hem vasthouden, je spreekt je bericht in en op het moment dat je hem loslaat wordt hij inderdaad gelijk verzonden. Bedankt voor de correctie, Ruud, je hebt helemaal gelijk. Ja, ondertussen zit ik eventjes te kijken, want volgens mij had een collega van mij ook nog een vraag over WhatsApp. Nou daar kom ik dadelijk wel weer op terug. Uh, ik kan hem even niet zo snel vinden. Dan had ik beter moeten voorbereiden. Um, even kijken hoor. De tweede vraag die ik heb gaat over listrecorder. En uh, iemand vroeg van... Uh, Dirk heeft hem al eens besproken. Of Tom. Uh, dat wist ze niet helemaal zeker. Uh, de listrecorder. En uh, je kon de bestandjes omzetten naar MP3. Maar ze kon niet vinden waar. Kan iemand mij daarbij helpen? Of haar daarbij helpen? Helaas niet. Ik gebruik hem niet. Uit principe niet, want ik vind dat de iPhone niet geschikt is voor dat soort dingen. Ik gebruik hem wel, maar ik moet even zoeken waar het zit. Het zit in de instellingen. Het is heel eenvoudig. Ik geef je even de tijd Alwien. Uh, kan ik ondertussen ook even kijken of ik die andere vraag nog kan vinden. Uh, de vraag van mijn collega gaat over de WhatsApp op het iPad. Uh, of mensen daar ervaring mee hebben of dat goed gaat. Dus niet op de iPhone, maar op de iPad. Zijn er mensen die de WhatsApp gebruiken op de iPad en kunnen daar wat over zeggen? Even kijken hoor, uh, hoi. die list recorder die zit onder settings. Daar kun je instellen dat je uh, dat kwaliteitje wil gebruiken. En ook dat je M4A ondersteuning wil gebruiken. En als je dat doet, dan kun je tussenvoegen en uh, audio vervangen van reeds bestaande bes be dingen en uh, toevoegen. Het eerste stukje was een beetje onduidelijk te staan, in ieder geval door mij. Um, uh, ik hoor dat je iets doet in de instellingen, dat je het omzet naar M4A. En dan ben je me kwijt. Ja, klopt. Als je hem op M4A-ondersteuning zet, dan kun je dus uh, stukken tekst toevoegen en uh, eventueel audiodelen vervangen. En je kunt ook de kwaliteit instellen van laag naar hoog. Tot uh, 64, nee, tot uh, 44 kHz. Dat is dan de hoge kwaliteit MP3. Uh, sorry, M4A. Ja, volgens mij is de vraag of je die dingen om kunt zetten naar MP3. En uh, ja, ik denk, uh, ik weet het niet hoor, want ik gebruik het niet. Maar ik denk dat, dat, dat je dat moet doen via Switch of zo. En dat, is, uh, dat zou je dan eventueel op de PC moeten doen. Nu, die M4A dingen, die kun je gewoon automatisch omzetten naar mp3. Dus op het moment dat je die um, uh, in je iPhone stopt. Hé, hey Dirk, zou je misschien ietsje harder kunnen zetten? Want het is heel zachtjes. Dat je die M4A naar je uh, iPhone haalt. Um, kun je of die gewoon afspelen, dus als M4A. Of je kunt... Um... Je was uh, goed te verstaan nu, maar uh, je kwam niet verder dan um, de tweede um volgens mij. Dat is wat we verhalen. Sorry Dirk, ik weet niet uh, wat er aan de hand is, maar de verbinding gaat blijkbaar niet zo goed. Um, uh, even kijken hoor, Alwin, had jij, uh, uh, sluit je aan bij wat Dirk zegt en uh, uh, is dat waar jij ook naar hebt gekeken? Ik kan er niet bestaan, maar ik heb bij de instellingen gekeken. De instellingen zijn onder onder de onderstreken van het scherm. En daar heb je audio. Zegt hij echt audio? Het gaat fantastisch vandaag. Uh, Alwin, ja, we hebben je gehoord, maar je ging volgens mij even kijken of het onder audio stond. doe ik het nog een keer. Het staat onder audio. En daar kun je kiezen het formaat. En daar kun je kiezen uit WAF, uit IAF... En nog een soort ding en MP4. Dus niet MP3. Dat kan niet. Oké, okay, dat is duidelijk. Nou, misschien dat Dirk dadelijk uh, een betere verbinding heeft, dat weet ik niet. Uh... Is er iemand nog die WhatsApp heeft op de iPad en dat gebruikt en daar een mening over heeft? Dan hoor ik het ook nog even graag. Ik heb een iPad, ik heb WhatsApp, maar ik heb het niet op die iPad staan. Ik wil dat wel een keer doen, maar dat komt dan denk ik volgende week. Ja, dat lijkt me afgesproken bij deze. Dankjewel. Um, eens even kijken. Uh, Dirk, ik ga nog even loslaten voor jou of jij nog wat wilt aanvullen op wat Alwin net zei. Of waar jij net mee bezig was. Uh, even een tweede poging. Het was verder, verder helemaal prima, prima zo, prima zo, zo. Prima zo, zo, zo. <laughs> Oké, okay, um, dan uh, laat ik nog even los voor mensen die uh, vragen hebben. Of uh, Dirk, misschien is er wat in de mail binnengekomen. Ik weet niet of jij daar tijd voor hebt gehad om dat te zien. Um, maar ik laat even los of er andere vragen zijn die uh, beantwoord moeten worden heeft heeft een algemeen vraag vraag vraagje voor voor de voor de chat Chatroom. chat room ik ik ik ben ben op zoek ben op zoek naar een zoek naar een kaart kaartje kaartje voor voor een voor een flex flex talk talk lp talk lpt lp lptt nee nee lp nee lpn lp pn 1, 1, 1, volgens mij, mij er, is, er, is een, er is een apparaat, een apparaat, apparaat het, waar, een, waar, een cd, waar een CD een, een, een, een, een apparaat, kan worden, kan worden, en een, een, een, Waar een, cd een, een, In een, een, een, een, een, een, een, een, worden, en een, een, een, het is al wat wat ouder, ouder ding van van een jaar, tweeënhalf jaar, tweeënhalf jaar, tweeënhalf jaar, half jaar oud, jaar oud. Oké, okay, ik zal het een klein beetje proberen te vertalen, want uh, je wordt uh, heel vaak herhaald. Dus alles wat je zegt, dan horen wij een soort echo achteraan. Um, wat hij zoekt is een... Um een CF kaartje is het volgens mij als ik het goed heb. Uh, voor een oude plekstok. De plekstok waar je nog uh, zo'n zo cd in steekt en waar je het op kan nemen, maar er zit aan de zijkant ook een, uh, een gat, zeg maar, waar je een kaartje in kan stoppen. Um, en volgens mij is dat die zilvergrijs een beetje vierkante uh, plekstok. Uh, als ik het goed heb, uh, Dirk. En um, daar moet dus een afwijkend. Uh, SD of niet uh, afwijkend kaartje in, en volgens mij is dat CF. Maar weet iemand weer waar we die nog zouden kunnen krijgen? Hey, uh, ik heb zo'n ding hier op 20 centimeter van mijn hand staan. Ik gebruik hem nog steeds, hoewel hij een beetje gammel begint te worden. Er zit inderdaad een compact flash kaartje in, uh, type nummer weet ik niet. Maar dat kaartje is niet zonder meer te gebruiken. Daar heb je een, uh, ook weer een adapter voor nodig. Want dat slot is een... Um, hoe noem je dat zo gauw? Zo'n zo uh, PCMCI slot die je vroeger in uh, notebooks en laptops had zitten. Um, ik uh, vermoed... Ik koop nog wel eens dingen uh, bij een bedrijf vlak over de grens met Duitsland. Maar je kunt uh, in het Nederlands corresponderen en communiceren met ze. En je kunt er ook gewoon via IDEAL uh, en dergelijke betalen. Dat bedrijf uh, gaat onder de naam BigDennis.com. B-I-G-D-E-N-N-I-S.com. En die verkopen de duvel en zijn oude moer aan uh, Computer Supplies. Echt, uh, ik zag net toevallig een, een boxdeal langskomen van uh, 500 dvd, beschrijfbare dvd's voor 100 piek, uh, dat soort dingen. Ze zijn goed, ze zijn klantvriendelijk. Ik heb er overigens geen aandelen, dus, maar ik, ik heb daar hele positieve ervaringen mee. En ik heb ergens daar wel eens nog van die compact flash gezien. Dus het zou de moeite lonen om eens op die site te gaan kijken. www.bigdennis.com Hé hey Ruud, en uh, je, wist, je zegt dat hij er niet makkelijk in gaat. Moet je een. Um, want hij, het is inderdaad een heel raar vormpje, ik heb het ook al eens bekeken. Uh, je kan hem er niet zo inschrijven, moet het ergens uh, in voordat hij daarin kan? Of elf uh, heb je het zelf ook nog nooit geprobeerd? Ja, nee, dat zeg ik. Je hebt een adapter nodig. Uh, uh, ja, en ik, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat ding al zo lang. Ik, ik denk dat ik hem al een kleine tien jaar heb. Dus die heb ik ooit ook eens ergens vandaan gefietst. Uh, dat kaartje was toen behoorlijk duur. Dat zou, je, dat zou nu belachelijk zijn. Ik geloof dat dat toen iets van 100 euro kostte of zo voor, voor die 2 gig. En dan had ik er inderdaad een adapter bij. Daar schuif je dat kaartje in en dat geheel kun je dan in dat slot uh, prikken. En dat uh, klikt vast en dat blijft zitten. Maar je kunt hem ook weer gewoon uh, eruit halen als je dat zou willen. Maar uh, ik, ja, of die adapters er nog zijn, ik heb geen idee. Maar het, uh, het werkt nog steeds. Nou, ja, dan moet Dirk maar even onder jouw raam gaan staan als jij hem naar buiten Gooi, denk ik? Um, die uh, plekstop waar Dirk het over heeft, daar gaat inderdaad gewoon zo'n CF-kaart in. Dat is niet met zo'n PCM-CF-slot. Um, dit is net één versie nieuwer en die leest inderdaad zowel zo deze als uh, nog zo'n oude CF-kaart. Oké, okay, dat is dus een ander type dan. Uh, ik, ik heb inderdaad de PTR1, ik dacht dat uh, hij daarover had, maar er is er inderdaad daarna nog een. en die ken ik niet, dus ik weet niet hoe die eruit ziet. Dankjewel Ruud, dankjewel Suzanne. Ik denk dat Dirk hier wel wat mee kan doen. Er moet in ieder geval een CF kaartje, een compact flash aangeschaft worden. Ik zal ook rondkijken in het weekend als ik weer eens bij een computerzaak kom en als ik hem vind, neem ik hem mee voor je. We komen er vast wel uit, denk ik. Dankjewel. Ja, Tot slot, het zijn eigenlijk oude camera kaarten volgens mij, dus je zou nog, nog beter in een uh, zo'n Dickstonsachtige winkel uh, kunnen kijken. Mogelijk dat ze daar nog zijn. Nou, we hebben wel van die kaart gevonden, het moeten alleen uh, echt, echt de oude versies zijn, want ik heb er al eentje besteld voor maar alleen die, uh, die wordt niet gelezen. Ja, het is duidelijk een, uh, een verouderd systeem, dat is natuurlijk het probleem. Maar ik denk dat ik op die site die je net noemde, Ruud, daar heb ik er volgens mij inderdaad eentje gevonden die het wel zou moeten doen. Dirk, ik wil jou uh, daar later vandaag nog wel even over. Ja, dat zeg ik. Ze hebben daar echt de duivel en zijn oude moe. Je kan ze zo gek niet verzinnen. Of je vindt het wel. En soms vind ik het niet. En dan stuur ik ze een mailtje van jongens, ik zoek een kabeltje, zo en zo. En uh, dan krijg ik per keer een antwoord. Uh, en uh, Compleet met een bestelnummer of we gaan het voor je na en uh, je hoort er nog van. En dan, dat gebeurt dan dus ook. Oké. Okay. Um, zijn er nog andere vragen van uh, andere mensen dan? Gaan we door naar de, de onderwerpen van vandaag. En uh, ik denk dat ik eerst maar eens even de kortste pak die ik kan vinden. En dat is In Concert. Um, en als je die wil gaan zoeken op de, in de App Store. Dan is het I-N van in. C-O-N-C-E-R-T. En als je dat alleen maar intypt in Concert. Dan gaat hij hem niet vinden. Dat tekenen namelijk ook eventjes. Um, als je de Local Y geeft. l o C-A-L, dan ga je hem wel vinden. Dat is degene die ik ga bespreken hier. Een concert. Het is een, uh, een appje voor de iPhone. En uh, wat is het eigenlijk, uh, geeft het aan waar concepten concerten zijn en uh, wat, uh, hoe laat het begint. En uh, wie er in het voorprogramma zit enzovoort enzovoort. Hoe ziet het eruit als je het opent? Uh, kom je... In een beginscherm waar je de plaatsnaam vindt die jij hebt ingegeven in de instellingen. Oftewel in de settings. En daar kom ik zo op terug. Dan, als ik hier doorheen loop. Refresh Amsterdam. context. Ik heb hem ingesteld op Amsterdam. Daar kom ik ook zo op terug. Uh, dat is eigenlijk de handigste als je in Nederland woont. Refresh knop. Een refresh knop. Dus uh, dat is handig als je de... Uh, als je hem wilt uh, verversen. VRF 28 2014. Koptekst. Nou, je hoort dat hij direct op vandaag gaat staan. Uh, februari 28ste om 2014. Prostituten disfigurement. B60 d Theater. Lijn TCH op truncation. Nou, ja. D het is natuurlijk... Uh, de meeste bandjes uh, zijn Engels. Maar dit is ook een Engels ding. Uh, hij wordt... Um... Hij is geënt op de last.fm uh, volgens mij. Daar haalt hij zijn informatie vandaan. Um, je hoort de bandnaam en je hoort uh, de plaats of de, de, de plek waar die speelt. En wie er in het voorprogramma zit. Ik loop hier even gewoon doorheen totdat ik een leuke heb. VF heb. Elk is Landverraad Frankrijk. D slash sleepkit. Staat ik me? Oké, okay. uh, dit is een uh, zogenaamde knop. Dus als ik deze activeer, dan krijg ik meer informatie. Nu heeft hij uh, eigenlijk in het kort wat erover verteld. Ik dubbeltik. Back, back, terug, of ik klik erop. Ik kom in een nieuw scherm. En als ik daar doorheen loop, dan back, terug, heb ik een terugknop linksbovenin. En als ik er een doorloop, knop. heb ik een, een, een slecht gelabelde knop. Maar dit is als je uh, iemand als favoriet wil toevoegen. Of die je wilt bewaren. Dat je denkt, nou, dit, dit vind ik wel uh, iets uh, dat ik wil bewaren. Ik loop er even doorheen. Headliner. Context. Headliner. Oftewel, uh, wie, uh, uh, ja, voor welke band kom je? Landverraad. Nou, landverraad. Kan er voor de rest niks mee. Wordt alleen maar gemeld dat het landverraad is. Concertinfo. context. Dan komt er een uh, kopje concertinfo. Frankrijk. Dan heb je uh, de plaats waar het wordt afge uh, of waar het gespeeld wordt. Dat is in dit geval Frankrijk. Ik zal niet weten waar Frankrijk ligt. Dus ik dubbeltik hierop. Share. Knop. Ik kom in een nieuw scherm en. Frankrijk. Als ik hier doorheen loop, hij vliegt eigenlijk direct naar een, een, een mapje. Dus uh, laat zien hoe het eruit ziet. Ik zie dat ik hier in Amsterdam zit en op de Spuifstraat in de buurt. Als ik er doorheen loop met mijn pijl naar rechts of uh, er doorheen veeg moet ik zeggen. Want doe ik nu toevallig met mijn toetsenbordje. Spuifstraat 216 Amsterdam. Hoor je ook waar Frankrijk ligt. Namelijk in de Spuifstraat 216 in Amsterdam. Um, als ik u deze... letter E. Frank Den Landverraad. Dun de Knop. Als ik weer terugloop, oftewel terugveeg, dan kom ik op de rechterbovenhoek. Daar staat de dan-knop, oftewel klaar-knop. Dit is koptekst. En ik heb nog een share-knop, oftewel delen-knop. Ik ga even naar de dan-knop. Ik kom weer terug in waar ik net zat. Namelijk in waar Landvoorraad speelt en dat soort dingen meer. Ik loop er even wat sneller doorheen. Landverraad concert in Frankrijk, VRVB. 28 2014. Dit is de datum uh, wanneer die speelt. Koppelteken. Nou, dit koppelteken hier wordt normaal gesproken de, wordt het aangegeven 20 uur of ja eigenlijk 20.00 20 volgens mij. Ik zal er zo nog een nog een pakken. Um, hier is blijkbaar nog niet besloten van uh, wanneer, hoe, wanneer en hoe laat hun beginnen. Openers, Context. Dan heb je een kopje openers. En daarin staat wie er in de voorprogramma Sleep zitten. Sleepkit. Staticme. Staticme. Zowetje zit modus. mode. Nou, ik zit in de switch to normal mode. Omdat ik hier een iPhone-appje uh, draai op een iPad. Um, er zitten onderin. Oh nee, laat ik even. Staticme. Sleep op kop. Uh, oh, Land voorraad. Even teruglopen. Ja, back terugknop. Ik pak de terugknop. Amsterdam. Ik kom Context. weer in het begin en uh, dit is waar je binnenkomt zeg maar, onderin zitten nog wat tabbladen. Ik uh, ga even naar onderin, Geselecteerd. de links onderin. De links onderin is de upcoming. Of up, up, up, up, up, en dat is wat je net, waar we net doorheen zijn gelopen. Dus het scherm van oké, okay, wat is er vanavond? En als ik daar verder doorheen snuffel, kan ik ook zien wat er in het verschiet ligt. Um, de volgende tabblad: Suggested. Top. Twee van vijf. Nou, als ik daarop druk, komt hij met suggesties. Suggested. Top. Twee van vijf. Nou, hier gaat dit niet echt jippie-jagre uh, doen. Op mijn iPhone gaf hij aan uh, waar ik Ilse de Lange en, uh, hoe heet ze nou, nou ja, in ieder geval Nederlandse hele bekende Nederlandse bandjes kon vinden. Dus dat is wat ze in Suggested doen, oftewel uh, dat zij zeggen van oké, okay, dit zijn aanraders. Saved, tap. Dan heb ik de derde tap, dat is safe. oftewel uh, waar ik net al zei van die tweede knop. Die die niet goed uitspreekt, rechtsbovenin als je op een bandje staat of als je op een van de dingen staat, dan komt het in deze Gelecteerd. lijst terecht. Saved, top. En kun Vrie je dus vijf. zien welke je allemaal gezaved hebt of bewaard hebt. History, Top. Dan hebben we de history, oftewel de geschiedenis, waar ben je al geweest enzovoort. Dan hebben we de laatste stap, de settings, vijf oftewel de. De instellingen wil ik natuurlijk wel even inkijken, dus ik ga erin. Selecteerd settings. Top. Ik zorg even vijf dat ik bovenin komt te staan. Settings, instellingen. Ik loop er even doorheen. Location, context. Locatie. City, Amsterdam. City, Amsterdam. Nou, als je hier op uh, tikt, dan kun je hem uh, openen en dan uh, gaat hij vragen. Location setup, cancel. Kom oh, je in een nieuw scherm en uh, dan zegt hij cancel linksbovenin. Location setup, context, A, city, zoekveld. Ik heb hier uh, Ik een zoekveld. Om te Use current location. En ik heb ook use current location. Dus met andere woorden, kijk waar ik ben en kijk of je daarop iets kunt enteren. Nou, ik heb beide eigenlijk geprobeerd. Ik woon in de buurt van Utrecht. Ik heb Utrecht als city ingegeven. Dan geeft hij niet aan dat hij dat kan vinden. Ik heb gezegd, oké, okay, use current location. En daar kon hij ook niks op vinden. Dus ik loop even terug. Enter A city. Dus iedereen in Nederland woont uh, vlakbij. Amsterdam blijkbaar en als je hier eh, Amsterdam invult dan krijg je wel degelijk resultaten Amsterdam namelijk location. en kun je zien wat er in heel Nederland afspeelt. Dus het is niet alleen eh, Amsterdam wat je ziet, je ziet ook Utrecht, je ziet ook eh, wat is het Eindhoven, dat soort dingen meer. Ik loop even terug. Lokatie cancel. Ik cancel. Set location city. Amsterdam. Oké, okay, City Amsterdam, daar was ik gebleven. Dan. Search radius. De search radius is uh, hoe ver hier vandaan moet of hier of buiten Amsterdam moet je bekijken. Neer, knap. Neer is, is dichtbij. 2. Geselecteerd. Far. Far is 2 ver van weg. 2. Nou, die is geselecteerd, dat is logisch, want de rest van Nederland is ver weg van Amsterdam. Concert suggestions. Context. Nou, uh, hier hebben we een kopje concept suggestions of uh, suggesties. Oersters. De bron, dat is LastFM. Managt geen idee Contact. about Send Send feedback. feedback. Oftewel, als je er wat op wil vertellen. Concept. Uh, je kunt zeggen of, of je dit uh, appje gewaardeerd, de credits, wie heeft het gemaakt? Versie 1, 5. Welke 1 versie? En uh, concept data provided by Last FM. Dat is het appje. Ik laat even los om te kijken of er vraagjes zijn. Ja, ik kan hem nu vinden. In concert lokaal of loco of met een spatie of zonder spatie. Hoe schrijf je het? Je kan in concert, dus I-N-C-O-N, sorry je moet niet aan elkaar, los van elkaar, dus een spatie ertussen, I-N, spatie, C-O-N-C-E-R-T. En dan even een spatie geven en dan nog even local erachter zetten, want als je alleen deze twee woorden gebruikt, dan gaat het niet lukken, maar als je als het goed is L-O-C-A-L drukt, dan krijg, je, uh, al, dan krijg je eigenlijk al degene die je wil hebben. Laat even weten of het lukt. Ja, ik had uh, geen spatie tussen in en concert, dus nu zal het wel lukken. Ik weet niet uh, of, uh, of er andere apjes zijn van dit soort. Uh, dan hoor ik het ook graag. Dit, ik vond het een heel simpel apje, maar toch wel handig om te weten wie wat waar speelt. Dus uh, ik, ik laat even los of er andere apjes zijn van dit soort. Oké, okay, dan ga ik verder naar uh, Nibelus. Uh, als ik het goed uitspreek, dan weet ik ook niet. Ik ga het maar even spellen. Uh, het is gespeld N van Nico. Eduard. Bernard. Ja, zie je, daar komt de U. Dat gaat mij niet lukken met allemaal namen. De U, de L, de O, de U en de S. En dan heb je een light versie. L-I-T-E. Dat is een gratis versie. Daar zit reclame in, maar eigenlijk heb je daar helemaal geen last van. Het zit ook niet in de weg of wat dan ook. Um, wil je een versie zonder reclame, dan betaal je 6,99. En dan is het uh, niet zonder het woordje light erachter. Het is een tekstenwerker. Ik ga even mijn knop vastzetten en even besluiten waar ik het op ga doen. Oké, okay, ik pak de iPhone erbij. Ik heb er naar gekeken op mijn iPad. Uh, en daar heb ik ook mijn toetsenbord aangehangen, vandaar dat die ook klaar staat. Het is een, um, een toegankelijke app. En een, um, ja, ik vind het op zich voldoet die aan uh, dingen die ik zou willen van een tekstenwerker, maar... Uh, laat je vooral niet door mij overhalen, oh, luister en uh, probeer het zelf, zou ik zeggen. Nebelous lieten. Nebelous lieten, zoals hij dat op zijn uh, lekkere plat Nederlands zegt. Het startscherm waar hij begint is um, een schermpje. Um, linksbovenin kan ik naar de mappen toe. En als ik doorveeg, het TXT. hoor ik hier een Untitled op 1 TXT bestand. Met andere woorden, hij maakt txt-bestandjes aan. Uh, dan krijg ik... Rechts daarvan krijg ik de nieuw file, uh, oftewel een nieuwe pagina. Die had van Knop. Dit is uh, dus de reclame die hier tussen staat. Dit is de editor waar ik, de te ik wat kan invoeren. Dan zit er links onderin. File actions. Knop. Zitten de file actions, oftewel als ik daarop dubbel tik. Review market. Zit daarin de preview markup, nou dat heeft ermee te maken. Markup is eigenlijk ja, ik moet zeggen uh, opmaaktaal. Um, bijvoorbeeld als je iets dik gedrukt wil hebben, dat soort dingen. meer. Dat kan je op twee manieren doen. Dat kan je met HTML doen. Hè. De, uh, je kan broncode aangeven dat dat tussen tekstjes moet staan. En dan wordt het um, dik gedrukt bijvoorbeeld. En bij markdown is dat uh, sterretjes. Twee sterretjes volgens mij. Voorafgaande van een woord en twee sterretjes na een woord. Nou ja, dat is eigenlijk allemaal met opmaak heeft dat te maken. En als je dus op die manier hier een tekstje maakt, dan kun je zien wat het resultaat is. En dan zeg je dus preview markup. Um, ik geef er even door. Je kan het mailen, je kan het delen, je kan het printen en je hebt een cancel knop. Ik dubbeltik even op de share om te kijken waar ik me kan sharen, vind ik ook altijd wel belangrijk. Knop. Nou, steken? Dus, nou, uh, hij zegt het als iets van als opening, maar het is open in. Met andere woorden, ik kan hem in andere appjes openen. Dus mijn tekstbestandje, als ik die heb gemaakt, kan ik die in andere appjes die ik ook al geïnstalleerd heb op mijn telefoon, kan ik hem alsnog openen om hem te werken of er iets anders mee te gaan doen. Ik uh, bijvoorbeeld opslaan uh, in een andere app, hè, dat is ook wel weer een handig idee. Ik loop Copy even text. door. Oh. Copy tekst hoor ik hier: Copy link. Copy link. Post to Twitter. Oh, so, so, so, uh, kopieertekst, kopiëren link, post to Twitter of uh, post to Twitter, oftewel zet hem op Twitter. hem in Evernote. Knop. En je kunt hem bewaren in Evernote. Cancel. En we hebben een mooie cancel knop. Ik dubbeltik daarop. Filus, knop. Ik kom weer terug in het scherm waar ik net was. Ik had het eerste tabblad gehad, daar ben ik net doorheen gelopen. Ik veeg even door. Knop. Daar zit de help knop, dubbeltik ik op. Help, lever, terug dus is, uh, ja, nou ja, inmiddels hebben jullie dat wel begrepen, is het een Engelse app. Ik loop er oh, doorheen. Koptekst. Uh, er is natuurlijk een terugknop, de editor terugknop. Die zit linksbovenin. Dan heb ik hier de koptekst. Wat is er nieuw? Uh, wat is er nieuw? Nou ja, dat uh, hoef ik eigenlijk nooit zo te weten. Maar als ik daarop dubbeltik, kom ik in die nieuwscherm en hoor, zie ik wat de versies allemaal hebben doorgemaakt. Wat ik wel altijd interessant vind is de manual, oftewel de handleiding. Hij is in het Engels. Uh, ik kan kijken of ik hem even vertaal en op Blink Magazine zet als mensen daar behoefte aan hebben. Um, daarin staat precies in beschreven wat je ermee kan doen. Um, ik open hem eventjes voor... Manual, in progres. Oké. Okay. Manual, context. Ik loop er even doorheen. Knop. Ik zit rechtsbovenin, zit een close knop. Dan krijg ik een plaatje inderdaad. of Dan kom ik bij de inhoud en daar. Koppeling in pagina. Heeft hij een aantal koppelingen gemaakt. Dus als ik hier door de kopjes heen loop. Kan ik allerlei. Als ik daarop dubbel tik, spring ik direct naar het juiste gedeelte. Ik sluit hem weer even met rechtsbovenin op de close knop. En ik ben uit de manual en ik zit er weer in de Help. Dan zit er nog een rate en review, oftewel als je hier wat over deze app wil vertellen, of uh, een, uh, hoe noemen we dat? Uh, een waardering wil geven, je of je notes wil delen, dus iemand er attent op wil maken, contact en credits. credits, oftewel wie heeft hem gemaakt, en more apps wil ik niet eens naar kijken. Ik ga terug naar de linksboven in de editor knop, oftewel de terugknop. knop. Dan heb ik onderin de eerste twee tabbladen gehad en ik pak de derde. Knop. dat komt net niet verstaan. Settings. Settings. De settings knop, de instellingen knop. Ik dubbeltik erop. Settings altijd handig om te weten wat voor dingen ik kan instellen in een tekstbewerker. Ik ga linksbovenin op de knop terugstaan oftewel de editor terugknop ik veeg er weer doorheen ik hoor dat ik in de settings zit ik ga naar help, dat is rechtsbovenin ik veeg even door hier staat keyboard macrobar dit is een uh, eigenlijk een stukje extra, of een, ik moet zeggen een, een uh, balkje boven je uh, softwarematige toetsenbordje. Dus als je het softwarematige toetsenbordje gebruikt, dan krijg je een extra rij bovenin. En die is niet helemaal toegankelijk, maar dat laat ik jullie zo zien. Ik ga hem aanzetten, dus ik dubbeltik erop. Keyboard microbar, schakelknop aan. Wie staat die aan? Het leuke aan, uh, hoe heet het, dit programma is ook dat ik macro's kan toevoegen. Customized macros. Customized macros, oftewel ik kan ze hier aanpassen. Er zitten wat standaard dingen in, zoals uh, als ik de tijd wil noteren, dan kan ik een dollar tekenen en dan een time typen, dat soort dingen meer. Um, ik denk uh, leuk voor de knutselaar. Um, ik loop even door. Customized even. context. Het aanpassen van de editor, 50%. ik kan zeggen iets over de brightness, oftewel hoe, hoe helder moet het licht zijn zeg maar, van de achtergrond. 50%, aanpasbaar. Nou, hij staat hier netjes op 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. Dit is het lettertype, kan ik ook nog aanpassen naar wat ik wil. Uh, ik vind het wel een mooi afgerond lettertype, dus ik laat hem zo. Size. Ik kan nog wat met de size doen. 14, size, 14, geselecteerd. 17. Nou, je hoort dat hij op 17 20. punten staat. Nou, 52. Ik kan hem op 50 punten op zijn hoogte zetten, dus dat is wel uh, aardig groot Text. lijkt mij. Dan de tekst. Wie kan ik de kleur aangeven? Selecteert. choice black color. Knop. Nou, je hoort black color, oftewel de zwarte kleur. Color choice white color. Top. Of een Sorry, witte vijf. kleur of dat soort dingen. Meer. Nou, hetzelfde kan ik doen met de background, oftewel de BG, de, de achtergrond. En dan krijg ik weer allerlei kleurtjes die ik kan selecteren als ik wil weten wat voor achtergrond ik wil hebben. Ik loop er even verder. Yep. Dan komen ze bij de teams uh, of uh, thema's, zoals hij dat zegt. Uh, en in echt nee, of echt nee. In goed Nederlands is dat thema's. Je kunt ook allerlei uh, achtergrondjes en, uh, uh, uh, met plaatjes enzovoort toevoegen. Nou, dat, ik denk niet dat dat heel Deval belangrijk thema, is, thema, maar die zijn er dus thema, wel. Er zitten er drie thema, in. Waarvan, uh, oh nee, het is eigenlijk moet ik zeggen, er zitten er vier in. Waarvan er één de default is. En dat is gewoon wit met zwart. En geen plaatje op de achtergrond. Dan hebben we options. nog more options. Dat zit onderin. ja, options. Settings. Daar loop ik even snel doorheen. Um, je kunt daar nog meer settings of instellingen uitvoeren. Bewerken. We uh, de, uh, de ruimte tussen de regels. wordt red, kunt of. Niks. De, de, het, de woorden... Ja, rappen, hoe moet je dat zeggen? Inpakken. Textexpander. Text expander. Ik ja. las iets in de manual dat dat er de niet de meer in zat, instellen. maar ik zie hem hier netjes erbij staan. Um, eigenlijk is dat zeg maar als je iets van uh, een, uh, drie letters gebruikt, dat hij dan een hele tekst schrijft bijvoorbeeld. Dat kun je instellen. Nou, dat zit in de iOS zelf volgens mij. Um, dus... Maar ja, die, daar zit dit ook een knopje voor. Pin-to-zoom. Pin-to-zoom vind ik ook wel handig voor mensen die uh, slechtziend zijn. Je kunt dus ook gewoon met je met een knijpbeweging uit elkaar je, je vinger en je je wijsvinger en je duim uit elkaar of naar elkaar toe kun je dus ook inzoomen of uitzoomen op je tekst. Let's nou ja, dan kun je nog, een uh, aantal mensen vinden het ook prettig dat de woorden worden geteld. Je kunt dus de word count aanzetten, oftewel de, dat de woorden worden geteld. Ik wil om van instelling te letters uh, tellen en de line count numbers is de regel. Regel tellen. Ik loop even door. Nou, deze vind ik niet helemaal duidelijk, dus ik loop er wel. Even doorheen, maar ik vind niet helemaal duidelijk waar die voor is. Notepad slash CRLF lines. Notepad slash CRLF lines. Nou, hij staat bij mij aan. Ik heb geen idee wat het doet. Automatic encoding. Automatic encoding. Die is volgens mij als je. Oh, wat was dat ook weer? Um, een ander soort versie. Uh... Oh ja, Japans enzovoort. Dus andere. andere um... ...taaltekens gebruikte. Dan moest dat aan. Auto, -sync. Schakelknop. aan. Auto sync. Show rich text alert. Schakelknop. Show rich text Location. alert. Slash New file locations. Dus je kan ook zeggen waar die het moet opslaan. Op dit moment slaat hij op op de dropbox. Daar kom ik zo op terug. One click icons. context. Scratchpad. One click icons. Scratch pads. Geen idee. Preview markup. Daar heb ik het net over gehad. Save to, Save to ivernote. Evernote heb ik het over gehad. Close file. Schakelknop aan. De help staat aan. Orientation lock kun je hier ook nog aanzetten. Microbar toggle. De veiligheid. Een link naar Dropbox. pin protection. Je kunt ook een, uh, een, een pincode erop zetten. Uh, we weten wel dat, oh daar komen ze dadelijk op terug. Dus heeft Oké, okay, wat hij zegt is: als je je pincode verliest en je weet hem niet meer, dan moet je Nibelus opnieuw installeren. En je niet gesynchroniseerde lokale bestanden zijn dan wel verloren. Dus dat staat hieronder. Voor de rest vind je ook nog een link Evernote die je eraan kan hangen. Ik heb op mijn iPad heb ik de Dropbox eraan gehangen. Ik zei gewoon link Dropbox. En omdat ik het appje van Dropbox erop heb staan, hoefde ik ook niet in te loggen. Of wat dan ook. Hij zette dat direct erin. Zettings. Link Dropbox. Link with Dropbox. Ik wil nog geen controle BTN. Nou, hier doet het er wat langer over blijkbaar. Dropbox. Oké. Okay. Ik heb dus uh, op, uh, hier op de link uh, naar Dropbox gedrukt. Ik kom bij een nieuw veldje en daar moest ik weer link naar Dropbox zeggen. Dan gaat hij op zoek naar de Dropbox die hier ook op de iPhone staat. En vervolgens komt hij met of ik toestemming geef of de uh, nibbles notes gebruik mag maken van Dropbox. Neem een goed like access to. Al 4 is vol. voor je zoort, want box. is acto B, E, A, en Kom, Party 1000. Uw zaak vrij. Cancel. knop. Nou, je gaat naar de Allow knop, oftewel uh, toestemmen, of je zegt cancel als je het niet wil. Ik dubbeltik op Allow. En ik kom weer terug bij uh, de. Settings waar ik net zat. In plaats van dat er nu staat een link Dropbox heet het nu. Een link Dropbox. Een link dropbox. Met andere woorden, als ik de Dropbox wil loskoppelen weer van dit uh, appje, dan doe ik dat op deze manier. Ik ga naar linksboven in naar de settings. Settings. Terugknop. Settings. Editing. weer terug naar de editen knop. Linksbovenin. Knop. En dan heb ik een laatste tabbladje rechts Screen. onderin knop. en die heet fullscreen... Met andere woorden, dat is als ik een geheel wit scherm wil hebben. Um, ik ga even naar files. rechtsbovenin de files, zoals hij dat noemt. Oftewel de bestanden, eigenlijk de mappen. Ik dubbeltik daarop. Files on device. Clear on device. Files. Knop. Ik kom in een nieuw scherm. Wat vind ik hier bovenin? Linksbovenin vind ik. Uh, nou, hij noemt dat de clear. Oftewel, uh, ik zie een prullenbakje. De delete of het de weggooien ervan. Files on device. Koptekst. Dit is de koptekst. Wat voor bestanden heb ik hierop staan? Minimize file manager. Knop. Hier staat weer minimize uh, uh, de, de manager, zeg maar. De, de bestanden, man bestanden manager. Daar kom ik zo op terug, want uh, dat, die moet ik gebruiken om dadelijk weer terug te komen in het scherm waar ik net vandaan kwam. Dan heb ik... Dat net 1 TXT 14. Heb ik 1 punt titled 1 TXT bestand... Veeg omhoog of omlaag om een aangepaste bewerking te selecteren. Ja, hij zegt ik kan remove omhoog vegen. Device. Activeer onderdeel, standaard bewerking, remove on device. Ik kan omhoog of omlaag vegen om te horen wat ik voor functies heb. Ik uh, krijg alleen twee functies, namelijk clear of uh, Even kijken. Activeer of activeer. Standaard bewerking. En uh, als, ik, als ik omhoog vegen en ik hoor activeer, dan dubbelt ik erop. Dan gaat hij open, als ik hoor clear, dan gaat hij hem verwijderen. Um, ik veeg weer even van links naar rechts. Link, knop. Een uh, synchronisatieknop. Eén file. Hij zegt dat er maar één file is. Nou, dat moeten ze doen op zo'n dag uh, in de spits, zeg ik dan maar. Dan veeg ik door. Knop. Eén file. Nieuwe file. Knop. Dan hoor ik dat je hier een nieuwe file kan maken. Oftewel een nieuw uh, documentje kan maken. Die zit rechts onderin, maar niet geheel rechts onderin, want er zit nog een tabbladenrij onder. Um, dit is wel een, uh, een rijtje die naast elkaar staat. Dit is dus eentje toevoegen. Edit, knop. Het editen. Sync, knop. Het synchroniseren. Volgen. Knop. En ik kan hem ook nog sorteren. Dus de lijst kan ik ook nog sorteren. Dat vind ik echt wel een handige optie. Atentie, knop. Ik heb hem even op soort gezet, oftewel sorteren. En je hoort dat ik hem hier op alfabetische vervolgorde kan zetten. Sync. Nee, first. Ik kan de nieuwe uh, eerst, first. de oude eerst, de uh, tags, oftewel als ik de trefwoorden aan mijn bestanden heb gehangen, dan kan ik dat ook nog op tags hangen folder. Knop. en bij folder, dus als ik ze in mappen heb gestopt. Ik zeg Enzo. weer even cancel. Oké, okay. dan zitten dus drie tabbladen onderin. Degene Geventeerd. die ik nu heb device. is device. Eén van drie. Met andere woorden, dit zijn de lokale bestanden die op dit, uh, deze telefoon staan. Klaart. Tweede tabblad is de cloud En in dit geval heb ik de Dropbox aangehangen. Dat is ook de enige die je de standaard aan kan hangen. Ik denk dat als je openen in, dat je hem nog wel naar andere appjes kan uh, uploaden. Dus naar andere clouddiensten. Maar Dropbox zit er nu standaard in. Dus als ik daar ook op tik. Dubbeltik... Geselecteerd. Cloud krijg ik eigenlijk hetzelfde principe als waar ik net doorheen gelopen ben. Alleen staat hier iets meer op omdat ik de Dropbox flink heb gevuld. En kan ik daardoor mijn bestanden heen lopen als ik dat zou willen. Dan heb ik een derde tabblad. Dat is de search knop. Dat vind ik altijd wel handig, een zoekknop. Als ik een bepaald bestand zoek, dan kan ik dat hier invullen in het tekstgebied en dan gaat hij hem vinden. Ik ga even cancelen. Minimise manager. Knop. Ik ga even inderdaad naar rechtsbovenin. Daar zit de minimalize uh, manager. Dus ik dubbeltik daarop. En ik kom weer in het beginscherm waar ik net zat. Dat is net 1 TXT. Attentie. Rename. Knop. Uh, een beetje raar, want ik las in zijn. Uh, uh, ja, ook weer in de handleiding volgens mij dat hij had gezegd van oké, okay, ik, ik heb nog niet iets gedaan waardoor je namen zou kunnen aanpassen. Wat ik nu heb gedaan is zeg maar op de. Nou, ik zal het even en nog een keertje uitvoeren. Ik sta linksbovenin nu, ik veeg door. En waar normaal de koptekst staat, staat nu hoe die heet. Hè? En maar daar kan ik op dubbel tikken. Dus ik dubbel tik daarop. rename. En dan krijg ik ook dat ik hem kan hernoemen. Rename. Ik kan zeggen: Open folder of open de map. Wat Dit is Knop. Ik kan de tags aanhangen. Dit is vanuit de Dropbox. hè? close file. En close file en cancel. cancel. Ik geef er even de cancel. Files, nou, dan komen we bij het laatste stukje. Ik ga er eens eentje toevoegen. Nieuwe file, knop. Een nieuwe file ga ik toevoegen. Oké, okay, wat er nu is gebeurd is eigenlijk... Uh, ik laat even een beetje het scherm zien. Files, knop. Bovenin zit nog steeds de files, oftewel terug naar de bestanden. Txt. De, um, hij heeft een nieuwe untitled 2 TXT aangemaakt. 2 txt, knop. En hij komt op de dan knop rechtsbovenin. Die had gewoon Dan is dit een reclame. En nu zit ik in de editor. Ik ga even op het toetsenbordje staan. Ik heb gezegd dat hij net. Nou, ik verstond niet wat hij zei. Maar ik heb net gezegd dat hij die macrobar aan moest maken. En daar sta ik nu. En als ik daar doorheen veeg met mijn vinger naar, van links naar rechts, loopt hij door allerlei opties. Nou, de eerste twee knoppen worden niet uh, benoemd. Ik, voor mij is het ook een beetje onduidelijk wat die precies doen. Wat erop staat is een pijltje omhoog en dan maakt hij een kort bochtje naar links. Een beetje zoals, uh, ja, we zouden zeggen, een korte bocht uh, omkeren, zeg maar. Met de auto. En dan heb ik een zoekveld. Dan heb ik date. En vervolgens... Of, of Hoor ik dat ik direct overga naar de kwartje toetsenbord? Wat er direct onder zit. Uh, maar dat is niet het hele macro barretje. Dus ik ben er nog niet uit hoe ik daar moet komen om de rest van de macro te zien. Maar die is er wel degelijk. Er zitten nog wat meer dingen in die ik zou kunnen gebruiken. Um, en daaronder zit gewoon het toetsenbordje. Ik ga even naar in. Ik zeg dan. En ik uh, laat los voor vragen en, uh, en aanvullingen. Nou, blijkbaar was het een heel uh, duidelijk verhaal. Of niet, dat weet ik niet. En is iedereen gewoon in slaap gevallen. Maar um, dat was Nibbles Light. En op zich vind ik een... Oh, waarom ik die macrobar had, dat zit ik net te bedenken. Um, je kan dus ook tekstjes zoeken in de, in, de, in, de, in de tekst zelf. Dus niet alleen in de, in de bestanden kun je een, iets opzoeken. Je kunt ook... Uh, iets in de tekst zelf zoeken, zoeken. Dus als ik een woord in de tekst zoek, dan kan ik daar de zoekfunctie gebruiken die daar op die macrobar zat, waar ik net doorheen veegde. Sorry, was ik even vergeten in mijn egocentrische verhaal. Um, ik laat even los. Als je hem in je Dropbox hebt, kan je hem dan via je pc ook gewoon weer in Word verder bewerken? Ja, je kunt hem wel... Natuurlijk altijd uh, mailen. En je kunt hem uh, openen in. in een, hè, bijvoorbeeld Ik heb er nu niet naar gekeken. Maar bijvoorbeeld ik, heb, uh, ik gebruik meer box dan dat ik dropbox gebruik. En dan zou ik kunnen zeggen ik open hem in, in uh, box. En dan zou ik hem ook op de computer weer kunnen gebruiken. Maar misschien is dat niet je vraag. Misschien is je vraag of er ook iets van een Nibbles bestaat op de computer. Of begrijp ik je goed. Je begreep mij goed. Dus had ik het ook goed gezegd. Prima voor vanmiddag. Bruno, wilde je wat zeggen? Ja, dat wilde ik wel, alleen hij wilde niet bliepen bij mij, dus ik dacht dat hij het niet deed. Nee, ik wou toch nog even aanvullen, want ik begreep de vraag toch enigszins anders, namelijk kan je hem op je computer bewerken door gewoon naar de map in Dropbox te gaan waar die staat en hem dan te openen vanuit de verkenner. Dat begreep ik meer uit de vraag, en uh, dan was ook nog specifiek de vraag: kan dat in Word? Uh, ja, dat kan wel in Word, maar het is een TXT-bestandje, een tekstfiletje. Dus dat betekent dat het gewoon een platte tekst is die je eigenlijk nog het simpelst in kladblok opent. Ja, Bruno, je hebt gelijk dat, uh, dat ter aanvulling: het kan inderdaad, je kan het direct openen uh, vanuit de Dropbox op je op je pc. En het is een tekstbestand. Je kunt er ook, uh, ja, uh, ja, misschien vinden jullie dat niet interessant, maar je kan het dus ook gewoon HTML en, uh, en Markdown language gebruiken. Maar ja, dat terzijde. Oké, okay, dan gaan we naar de afronding. Yay! We hebben nog vijf minuutjes. Ik heb hem toch maar weer volgebabbeld. Zie, geef ze de microfoon en ze babbelt uh, alles vol. Um, oh, Bruno. Oh, dat kun jij zien dat ik op mijn knopje druk. Oh, dat is handig. Nee, ik wou namelijk nog wel eventjes iets zeggen over het zoeken waar we het net over hadden. Want ik heb eigenlijk deze app maar heel pendelen gevolgd. Omdat ik toch eventjes met dat zoeken in de weer ben gegaan. Uh, zal ik dat nu doen? Ja, ik zou zeggen vooral. Heb je beide zoeken heb je uitgeprobeerd? De ene zoeken in de bestanden. Uh... Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze in praktijk nog niet heb bekeken, maar uh, de, ik ben ook benieuwd naar als ik hem dus in de tekst zet en ik ga zoeken of hij dan mijn focus direct op de juiste plek zet. Nee, ik bedoel iets anders met zoeken. Ik bedoel dat zoeken waar we het net over hadden naar appjes in de App Store. Daar zijn namelijk wel degelijk twee verschillende methodes voor en die heb ik net eventjes zitten uitproberen. Uh, Oké, okay, barst maar los. Wat uh, wil je erover kwijt, Bruno? Ik denk dat Bruno uh, in de weer is met zijn zoeken. Oh. Nee, ik ben in de weer met het vastzetten van de spreektoets. Maar dan ga ik dat even via het menu doen, want via die Alt-L en dat Alt-D, dat is erg uh, instabiel. Ja, dat klopt. Daar heb ik ook last van. Juist, nu staat hij wel vast. Oké, okay, um, ik zal eventjes zeggen, het is namelijk zo dat als je iets zoekt in de App Store, Ja, hij doet het gelukkig nog. Uh, ik zal eventjes, uh, je, je hebt namelijk twee manieren van zoeken in de App Store. Als je namelijk iets intikt, dan krijg je vaak verschillende suggesties meteen al gepresenteerd. En dat moest jij dus voor dat in concept loco, moest je dus dat hele naampje eigenlijk typen van die, van die uh, anders deed hij dat niet. Maar je hebt ook nog, als je een term intikt, onderaan je scherm rechts heb je de knop zoeken. En als je die gebruikt, dan krijg je weliswaar veel meer zoekresultaten, maar het werkt wel, uh, ja het, eigenlijk krijg je gewoon meer. Want als je bijvoorbeeld zoekt op de, uh, op de, de term in concert, dan krijg je 69 uh, uh, uh, resultaten, dus twee woorden na elkaar in concert. Nou, ik, ik dacht net dat ik hem al hoorde uh, heel snel, maar goed. Hij zal ongetwijfeld dan tussen die 69 resultaten staan, ergens. Maar als je gaat zoeken bijvoorbeeld op het woord concert, dan krijg je iets van 2600 zoveel resultaten. Dus iedereen die iets met concerten in welke vorm dan ook heeft, die moet zijn hart maar eens ophalen aan het woord, uh, woord concert, uh, concert. En dan uh, komt hij een heel eind. Dankjewel. Ik hoorde op de achtergrond al de klok bij je luiden. Het is alweer stipt vier uur. Maar um, wij gaan eens even kijken of er nog uh, tips, trucs, uh, leuke dingen zijn die we moeten of kunnen vermelden. Um, ik laat even los de knop als mensen wat uh, willen vertellen. Ja, ik heb twee uh, dingen. Um, ten eerste, die, die bluetooth uh, koptelefoon die, uh, die is uh, echt helemaal geweldig goed. Ik heb de handleiding gescand. Ik weet niet, uh, het, ik vond dat toch wel nodig, want ik wist niet meteen allemaal hoe alles precies werkte. Als iemand daar belangstelling voor heeft, is een klein tekstbestandje van 7K. Dus dat kan ik uh, mailen. Laat ze maar uh, aan me vragen. En het tweede is, uh, er is nogal veel te doen over de app. Uh, nee, iets, een app met weer met geluid. En daar schijnt een app te bestaan die heet Weather Motion. En ik ben erg benieuwd daarnaar en ik wil graag weten of iemand daar hier al ervaring mee heeft. Het blijft stil, dus ik denk dat het een uh, goede is om uh, een volgende keer eens te bespreken. Um, over die Bluetooth koptelefoon, dat uh, geval met uh, dat appje wat er uh, werd ge... Uh, hoe noem je dat? Ge... Uh, oh man... Die, die, die werd aangeraden. Hebben jullie daar nog naar gekeken? Nou ja, het is een, een app voor de microfoon. En Bruno die zei vorige keer dat hij er niks mee kon, dus toen heb ik het, heb ik het niet geprobeerd. Nou, dat verhaal is nog steeds geldig. Ik uh, heb uh, het geprobeerd, ook na een nadere aanwijzing van Bert, maar het is mij nog niet gelukt uh, om, het, om het aan de praat te krijgen. Ja, de manier die Bert aangaf was namelijk dat je dan, hij kwam namelijk nooit in verbinding met het, uh, met het appje en toen uh, heb ik uh, van Bert de suggestie gekregen om te annuleren. Dat is mij toen niet meer gelukt. Een keer eerder was mij dat wel ooit eens een keer gelukt, maar dan staat er bovenin het scherm dat de app niet verbonden is en Bert meende, Bert meende toch wel een, een, een verschil waar te nemen, maar ik moet zeggen dat ik dat niet heb kunnen, ik, ja, eigenlijk niet meer daarna ook nog eens expliciet heb kunnen testen, omdat hij toen ineens niet meer in die, uit die zoekmode wilde. Maar ik had toch niet de indruk dat het echt dan veel scheelde. En ja, als er ook in t, boven in het scherm staat niet verbonden. Ja, dat ding zal toch niet gek zijn. Dan denk ik, dan heeft hij gewoon geen verbinding met die microfoon. En dan is alles wat er lijkt te gebeuren, mij inziens, toch meer suggestie dan, uh, dan werkelijkheid. Maar goed, uh, ik, uh, ik heb het in ieder geval niet uh, aan de praat kunnen krijgen. Wat dat tekstbestandje betreft, dat uh, wil ik ook nog wel even hebben voor de volledigheid. Misschien heb ik ook nog iets gemist wat ik daar dan ineens uh, in vind. Maar heb jij gewoon de, de microfoon al gebruikt zonder uh, speciale hulp-app? Want hij doet het in feite wel, alleen hij doet het zodanig slecht dat je er eigenlijk niks aan hebt. Nee, ik heb hem uh, alleen voor muziek gebruikt en dat vind ik heel goed. En uh, gesproken trouwens ook, maar ik, uh, ja, opbellen doe ik meestal uh, niet met de iPhone. Ja, dat kan wel, maar dat doe ik ook wel eens. Maar, maar dat heb ik nog niet geprobeerd, nee. Ja, dat, da daarom vind, dat vind ik dan toch wel een nadeel, want de enige plek waar ik wel eens gebeld word is in de trein. Nou ja, dat valt ook wel weer mee, maar ik bedoel op mijn iPhone dan, want uh, ja, onderweg of wat dan ook, uh, dat komt met enige regelmaat voor. En dan is het gewoon heel vervelend als je naar een koptelefoon luistert waar je niet meteen mee kunt praten, want voor je hem ontkoppeld hebt, ben je toch minstens 20, 30 seconden verder... Uh, en dan heeft diegene die jou belt al lang opgehangen. Dus dat vind ik dan toch wel weer een nadeel van dat ding. Maar goed, um, voor geluid, daar ben ik helemaal 100% met je eens. Uh, Ten uit te luisteren is die uh, uitstekend. Maar uh, kun je degene die jou opbelt wel verstaan? Of, uh, of kan die jou wel verstaan? Of, of als je het zegt of ook niet? Nou, ik heb de telefoon zelf eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd. Ik heb het geprobeerd met Skype. En even om het zelf te testen met... Uh, met, uh, met uh, hoe heet dat? appje Cello, want dan kun je namelijk leuke testberichten naar jezelf toesturen. Dus dan kun je meteen zelf horen hoe het, hoe het klinkt. Maar dat was uh, bepaald geen succes. Zit, zit dat microfoontje daar in, aan de rechterkant in je. Uh, ja, tenminste, het hangt het natuurlijk vanaf hoe je hem opzet. Maar uh, zit het daar in, in, in de zijkant ergens? Ik weet niet eens precies wat het zit. Nou, helemaal precies ben ik daar eerlijk gezegd ook nog niet achter. Het zit ergens in dat stuk aan de rechterkant. Als jij het rechterkantje, en dat heb ik ook maar gedaan, want ik heb Marga er nog op laten kijken of er een of andere links-rechts aanwijzing op stond, maar die kon ze niet vinden. Dus ik heb maar aangenomen dat rechts de, de kant met de knopjes is. Ja, Ik zal het eens proberen, maar ik denk niet dat ik hem daar veel voor ga gebruiken. Nee, dat zeg ik, maar het is gewoon vervelend als het niet goed werkt uh, en je hebt hem in de trein op en je krijgt een gesprek uh, wat je vervolgens uh, degene jou nauwelijks of helemaal niet verstaat, dan, uh, dan heb je gewoon even een probleem en dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, het, uh, het zij zo. Als iemand die handleiding wil, dan moet hij maar eventjes aan mij uh, privé een mailtje sturen. Dat is asfeld.accessforall.nl en dan heb ik gelijk jouw email, het e-mailadres en dan zal ik het opsturen. Ja, veld met een T, hè? net zoals je hier in de, in de lijst staat. Ja, ik weet niet, de jongens die konden niet spellen vroeger, denk ik, die uh, in de tijd van Lodewijk Napoleon dachten ze dat veld met een T was. Oké, okay, ik uh, zie ook dat Bert er is, maar die heb ik niet uh, gehoord uh, deelnemen aan jullie gesprek. Dus misschien kan hij net als de vorige keer niet uh, hier een mening over geven of is het niet in de gelegenheid. Ik laat nog even, het los, misschien kan Bert nog wat zeggen en anders uh, gaan we door. En... Oké, okay, um, even kijken hoor. Uh, Alwin, jij wilde nog wat zeggen of niet? Oh, doe je het nou? Uh. Of iemand mij nu hoort. <coughs> um, het kan natuurlijk zijn dat er een klein gaatje onderin de schelp, waar de bediening zit aan die kant. Dat daar het uh, plakketje misschien overheen zit. Een heel klein puntje zit daar. Misschien kan je daar eens naar kijken, want uh, bij mij doet hij toch behoorlijk goed. Uh, als ik je telefoonnummer krijg, uh, uh, Bruno, dan kan ik je wel eens even bellen, dan kan je het horen. Nee, maar goed, dat kan ik natuurlijk ook heel simpel zelf even testen... Voor door, hem, uh, gewoon, uh, ...door mezelf even te bellen met mijn gewone vaste telefoon. Dat, uh, dat ga ik inderdaad maar eens eventjes doen, want dan weet ik het zeker. Oké, okay, Alwin, probeer het nog eens. Uh, nou, hij doet het niet, hè. Hoor je mij? We horen je luid en duidelijk al niet. Ja, nou Pietje ook. Ik heb twee dingen. Ik heb een miniscule kleine appje, wat ik even wil bespreken... Dat heet Deskbel, D-E-S-K-B-E-L-L. D -E -S -K -B -E -L -L. Ik laat het even horen. Kom hier? Ontgrendel. Oh, ontgrendel, ja. Dom, Op de camera, op de hem Op, op Deskbel. Zo. Hij heeft gewoon, uh, het scherm zit midden in zit een knop. Deskbel, actief. En als je daarop drukt. Dan belt hij. En als je schudt. dan belt hij ook. Dat is nou de bedoeling. Ik zou het nooit durven. Maar het is leuk voor de durvers onder ons. Als je in een restaurant zit en je hebt de ober nodig. en die kun je nooit vinden. dan bel je met dat ding. en dan zal hij wel aankomen rollen. met dat geluid. Nou, dat uh, wou ik even laten horen. Het is, je hebt twee deskbels. als je in de store kijkt. je moet die hebben van. Uh, sympathico En hij is gratis. Die andere doet het ook, maar die heeft niet die schudfunctie. En dan moet je inderdaad zoeken... naar die knop midden op het scherm uh, waar je op moet klikken om te bellen... ...en deze kun je schudden en dan belt hij ook. Nou, ik uh, vond het wel grappig. En verder... Uh, ...komt er een van de meneer op de markt... ...met een, een soort... Uh, een, uh, ...een rechthoekig kastje... ...net zo groot als je iPhone. Je kunt je iPhone erop leggen... En dan versterkt hij het geluid van die iPhone en dat heet een brick, brick van baksteen, maar nog wat tevoren, dat ben ik vergeten. Uh, hij, hij kan alleen maar aan de huid en verder kan hij helemaal niks en hij versterkt echt het geluid en de muziek en het is hartstikke leuk. En voor de technici onder ons, hij werkt met een spoeltje, dus uh, het, het, uh, het werkt alleen maar met dingen die ook echt een speakertje hebben. En uh, hij gaat, als het even mee zit, gaat er de CISO-beurs en dan denk ik dat hij 30, 35 euro gaat kosten en die gaat hem ook per post verkopen. Als jullie belangstelling hebben, dan kun je je bij mij melden. Dat uh, um, dat belletje vind ik uh, erg grappig. Voor uh, voel me dan net zo koe die in het weiland rondrent. Maar, en lekker schudden. Uh, maar de, uh, waar je het net over hebt, over die brik. Um, het, het is geen speaker set. Het is, ofwel, er is, er zit dat erin. Je legt het dus uh, op een vierkant doosje. Je iPhone of je iPad. neem ik aan. En dan uh, versterkt hij het geluid. Maar dan komt het dus uit boxjes. Uit, uh, uit dat vierkante dingetje. Of... Komt het dan uit je eigen box? Hè? Hoe moet ik dat zien? Het is hartstikke eenvoudig. Ik, ik, ik het heeft niet eens met boxjes. Dat vierkante ding is een spiekertje. Er zit een spiekertje in. En daar komt het dus uit. En um, het versterkt dus. Het, je legt je iPhone op zijn kop erop. Dus met de, het schermpje naar beneden leg je hem op dat ding. Als nou, je zoekt, laten we zeggen, op je iPhone uh, een, een, een, een moppie van uh, Spotify. En dan leg je hem op, uh, op het spiekertje en dan kun je hem heel goed horen. Maar die vallen handig voor is, als, als ik sta te koken en ik wil naar een boekje luisteren, dan moet ik, um, uh, dan doe ik wel met een oortje, maar ik zal zoveel herrie maken in de keuken, dan kan ik het niet goed horen. En dan, zal ik een te vertellen, dan prop ik mijn iPhone of in een schortzak of in mijn BH, dan ben ik het even zitten. En uh, met dat ding kan ik hem gewoon op het kastje leggen en dan kan ik hem goed horen. Dus ik vind het echt een, een heel handig en goedkoop... En voor de technici onder ons inderdaad, hoe uh, verbindt die? Is dat bluetooth of uh, een ander soort verbinding? Oh, is Nee, niet. Uh, Zo'n zo speakertje van de iPhone heeft een spoeltje en dat uh, uh, wekt het geluid op wat in dat kastje, wat in het speakertje zit, in het kastje. Dus die heeft helemaal geen verbinding nodig. Hij heeft een batterij vanwege de versterker. En die kun je opladen met een USB-stekkertje. Aan een USB-voeding, gewoon die ook bij de iPhone zit. Nou, het is echt helemaal drie keer niks en handig. Nou, Oké, okay, dat, uh, dat klinkt goed. En uh, die gaan we dus op de CISO kunnen we daar naar kijken. Of uh, jij, uh, jij hebt in ieder geval ook al een in huis. Dus we kunnen bij jou terecht voor vragen en uh, dingen. Uh, nog een uh, Oh ja, dat herinnert mij opeens aan dat uh, bij de Action heb je een soort poeter. Plastic toetertje. En dan zet je je iPhone zet je dan in dat plastic houdertje. Dan zit er eigenlijk je speaker tegen zo'n uh, ja, zo zo vroeger platenspeler uh, zeg maar Van heel vroeger toen je in de platenspeler zat. Dan krijg je zo'n toeter aan. En doordat uh, die toeter eraan zit, wordt je geluid dus ook dubbel zo hard. Maar uh, ja, dat kost uh, nog niet eens een euro. Maar dit zou wel uh, veel technischer en uh, ja, uh, betere kwaliteit zijn. Je weet vast niet of weet je misschien hoeveel wat uh, eruit komt. Nee, ik weet niet wat eruit komt, maar het klinkt goed en het, uh, het, het ding van boven heeft ook anti-slip, dus het lijkt ook niet zo gauw af en ze hebben daar een rubber hoesje omheen gemaakt en dan lijkt hij op zijn hele ouderwetse radio met knopjes en draaiknopjes, maar die zijn van rubber en die doen gewoon helemaal niks. Hij kan alleen alleen maar aan en uit en met de, met de iPhone toetsen kun je hem harder en zachter zetten. Ja, het stelt gewoon niks voor, maar hij doet het leuk. Maar ik heb er geen, jammer genoeg, anders moet ik hem laten horen. Dus ook voor je reclame maken hier uh, krijg je hem niet gratis uh, uh, geleverd. Nou, dat moet ik nog regelen. Dat ga ik wel regelen, ja. Oké, okay, dankjewel uh, voor je tips. Leuk. Ook, uh, nou ja, dat, dat appje vind ik ook grappig. Ik ga zeker op de CISO-beurs even kijken of ik hem uh, ergens kan vinden. Um, uh, wel handig denk ik als je even zegt bij wie we het kunnen vinden. En uh, uh, als er nog vragen zijn, dan mogen jullie of tips of trucs, dan hoor ik het graag. Ik laat weer even los. Oké, okay, als er geen vragen meer zijn... En geen uh, opmerkingen meer zijn. Dan uh, dank ik iedereen hartelijk. Fijn uh, voor jullie, uh, Bedankt voor jullie bij, bijdrage. En hopelijk is uh, Tom de volgende keer weer bij. En uh, dan pakken we ook weer wat appjes op. Die uh, jullie hebben gesuggereerd om eens te bekijken. Ik zie nog Sol staan. En ik zie nu ook Wedder erbij. Dus uh, graag tot de volgende keer. En een uh, prettig weekend. Doeg!